De fruitteeltsector leidt door de vrieskou van afgelopen winter voor tientallen miljoenen euro schade. Dat zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie. Vooral Flevoland, Noord-Holland, delen van Utrecht en Brabant en de Betuwe zijn getroffen. De oogst van peren valt in het bijzonder tegen. Enkele telers in Flevoland en Noord-Holland zeggen dat de hele perenoogst is mislukt. De precieze schade is pas tegen de zomer vast te stellen. Het weer op steeds meer plaatsen, kans op regen, met mogelijk onweer en hagel, temperatuur rond 11 graden. Morgen eerst zon, daarna buien, het wordt dan 12 graden. Dit was het NOU. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de a Westrichting Zaanstad, zat voor de Koentunnel een file van 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de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 Maar dan hebben ze al zo uh, helemaal niets gezien, hè? Ja, also we waren dan sonntagnacht bij Arnheim, waar ik meiner vrouw maar dat Kröller-Möller-Museum zeigen wollte. En daar zijn we also tatsächlich bis op 60 kilometer vorbeigekommen. <lacht> Dann fuhren wir also weiter Richtung Entschede. ja. Meine Frau und meine Schwiegermutter haben dann im Auto Kartoffelklöse gemacht. Und als wir dann zweiten Ostertag, also Montag, in Entschede eintrafen, wurden wir durch ein paar sehr liebenswürdige junge Leute umgeleitet, weil Entschede einfach voll war, ne? Oh, aber das war der vierte Dachal. Und äh, sind Sie darüber durchgegangen?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 Zo 50 kilometer van onze huis, nee? Maar dat was een verschrikkelijke Pasen voor jullie, hè? Ja, het had zo mal schlimmeres gegeven, hè? Nee? Ja, eigenlijk hadden we die vorige week moeten draaien, afgelopen weekend. Want uh, dit was Deutscher met Pasen. En uh, dat was, uh, u hebt ongetwijfeld de stem herkend van Gregor, Frenkel, Frank. Samen met Nettie Roosevelt en het... het ...stukje komt uit het KRO radioprogramma Cursief. En uh, deze staat op een dubbel LP van Philips, dubbel van het lachen. Twee LP's met de hoogtepunten uit beroemde programma's. Wellicht krijgt deze uh, plaat nog een vervolg, want Godfried Bomen staat erop. Adèle Bloemendaal, Frans Halsma, Geert Koks en noemt u maar op. Ja, luisteraars, welkom terug bij de vinyljaren. De techniek in zijn handen van Pascal. Uh... Pascal, hartelijk dank daarvoor. Alsjeblieft. En uh, ik had u al gezegd aan het eind van het eerste uur dat we vandaag een beetje op de Braziliaanse... Uh, tweede uur, Braziliaanse, Spaanse kant op gingen. Want momenteel is er weer zo'n uh, Braziliaanse zanger die uh, furoren maakt in de Euro Breakdown en in de top 40. En hij luistert naar de naam Michel Telo. Maar het is, uh, het is niet uit het niets, want uh, wij gaan terug, uh, wij, u en ik, gaan terug naar 1966 en wel naar Roberto Carlos. Roberto Carlos, geboren op 19 april 1941, u was een Braziliaanse zanger en componist. In de jaren 60 was hij een van de voormannen van de Braziliaanse rock'n'roll stroming Govem Guardia. Later maakte hij meer romantische en religieuze muziek. Verder heeft hij in verschillende films gespeeld. Luistert u naar Darai Aiko. Meu bem, até lhe encontrar Mas se você pensar em me deixar Een heerlijk Braziliaans nummer. Uh, in, de, in de jeugd van uh, Roberto Connors kwam hij uh, dankzij een vriend in aanraking met uh, een, een andere Braziliaan genaamd Erasmo Esteves. Dat was een uh, grote Elvis-fan. En later zou die uh, Erasmo Esteves onder de artiestennaam Erasmo Carlos een belangrijke partner van Robert Carlos worden. We hem ook een LP hebben van Erasmo Carlos. En wij gaan uh, luisteren naar Cachaca Mechanica. Vendeu seu terno, seu relógio e sua alma E até o santo ele vendeu com muita fé Comprou fiado pra fazer sua mortalha Tomou um gole de cachaça e deu no pé Mariazinha ainda viu João no mato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 Brincadeira Pra tudo, tudo se acabar Rasmu Carlos met Cachera Mechanica. Straks komen we weer terug bij Robert Carlos en Erasmus Carlos. Maar het kan natuurlijk als je dat over Braziliaanse muziek hebt. Kan, hij, mag hij, kan en mag hij natuurlijk niet ontbreken. Sergio Mendes. Sergio Mendes, geboren op 11 februari 1941. Mendes was een veelbelovend klassiek pianist. maar raakte geïnteresseerd in jazz. Hij begon eind jaren 50 te spelen in de nachtclubs. tijdens de opkomst van de Bossa Nova. Mendes speelde met Antonio Carlos Jobim. die tevens als zijn mentor wordt gezien. ...en vele andere jazzmuzikanten door heel Brazilië. Mendes vormde de groep Seccesto Bossa Rio... ...en nam het album Dan Modano op in 1961. Hij begon te toeren door Europa en de Verenigde Staten. Mendes nam albums op met Cannonball Adderley en Herbie Mann... ...en speelde in de Carnegie Hall... ...de, ja, de, de concerttempel in New York. Mendes ging in de Verenigde Staten wonen omstreeks 1964... ...en nam twee albums op met de groep Brazil 65... Toen de verkoop van het nieuwe album tegenviel, verving hij de Braziliaanse zangeres Wanda Dassa door een talentvolle Lanny Hall. Daarmee nam hij het album Sergio Mendes en Brazil 66 op. Laat ik die nou bij me hebben. Uiteraard, we beginnen gelijk met, goed met Sergio Mendes. Luister nu naar Mas Het, het, het, het geluid van Sergio Bendes. We gaan nog één keer terug naar Roberto Carlos. En, uh, Roberto Carlos is in de binnenlanden van Brazilië geboren. Zijn vader, Robertino Braga, was horlogemaker. En zijn moeder, Laura Neister. Hij was uh, het vierde en jongste kind van het gezin. Zijn broers en zus heten Lauro, Carlos en Norma. Als kind had Roberto Carlos de bijnaam Tsunga. Hij was een uh, rustige en dromerig kind. Hij luisterde veel naar de radio, maar speelde ook voetbal op de fiets. Of met zijn vlieger, of ging zwemmen in de rivier. Zijn idool in die tijd was Bob Nelson, een Braziliaanse artiest... die zich als cowboy kleden en country muziek zong. Dat uh, Roberto Carlos een hang had naar uh, ja, de romantiek... blijkt uit het volgende nummer. Het is een soort lullaby. En het, het is een beetje moeilijk uit te spreken. Hoy uh, es tu apaixonado por voce. agitada... tenho mais tempo nada... Já nem posso mais pensar no amor. Mas veja só que, mesmo assim, eu estou apaixonado por você e nem mesmo tenho jeito. De falar do meu amor Que é grande sim Que é tudo enfim Que existe em mim Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado por você E não posso mais ficar Distante assim do seu carinho E sei por porquê Tudo que eu faço Você é que eu estou apaixonado Fico esperando Um minutinho Mesmo que seja a dizer que eu estou apaixonado Apachonado, fico esperando. Ja tot zover de lullaby van Roberto Carlos Braziliaanse Muziek. Dus zelfs in 1960 was de Braziliaanse muziek al populair. En nu wederom dankzij die Michel Telo. We gaan uh, door met de vriend van uh, Roberto Carlos, Erasmo Carlos. En hij had ook een uh, grote hit. En het was een nummer dat geschreven was door Roberto Carlos en hemzelf. En uh, het staat op uh, de, de LP, uitgebracht door Polydor. En uh, het luistert naar de naam Okomilao. We zijn de benen, Goed, komt ie dan, O oh, komilau. O Camilão, ganhou de prêmio num programa de televisão. Uma passagem pra correr pelo Brasil. Amigos sempre lhe falaram Em pratos típicos Dat was tot zover Erasmo Carlos en Roberto Carlos, twee vrienden. En uh, die dus erg bekend zijn geworden in de jaren 60 in Brazilië. Met Braziliaanse muziek, zoals je hebt kunnen luisteren. Terug naar Sergio Mendes. Toen Sergio Mendes op een gegeven moment de talentvolle zangeres Lenny Hall in dienst had genomen. en het uh, bekende uh, LP opnam: Sergio Mendes in Brazil 66. Deze LP werd uh, platina, vooral dankzij het succes van het nummer wat u zojuist hoorde: Maskenada. Na deze baanbrekende plaat ging Mendes commerciële nummers maken. Zo coverde hij het beroemde nummer van Burt Beckerk en Hall Davids, The Look of Love, dat meteen in de top 10 stond. Daarnaast volgden nog covers van The Fool on the Hill van de Beatles en Scarborough Fair van Simon Garfunkel. Ook deze werden grote hits. Het succes maakte hem tot de grootste Braziliaanse ster van de wereld. Hij trad onder meer op in het Witte Huis voor president Johnson en president Nixon. Wij gaan luisteren naar Agua de Beber. Love is rain. Agua de Beber. Sergio Mendes in Brazil 66. Dat brengt mij naar een andere vertolker van ja, Braziliaanse muziek. Puerto Ricaanse muziek. De gitarist José Feliciano. Hij gaf in 1970 een, een, een ja, memorabel concert in het Palladium in, in Londen. Waar nogal wat, dat had nogal wat voeten in de aarde, maar daarover straks meer. José Feliciano, geboren op 10 september 1945... ...is een Puerto Ricaanse zanger. Door zijn aangeboren glaucoom is hij vanaf zijn geboorte blind. Desondanks heeft hij vele internationale hits gehad... ...waarvan natuurlijk Feliz Navidad een van de bekendste is. Feliciano was vanaf zijn derde jaar al met muziek bezig. Toen hij vijf was verhuisde zijn familie naar Harlem, New York City. Hij bespeelde verschillende instrumenten, waaronder de accordeon... ...maar hij wilde graag gitaar leren spelen. Daarom sloot hij zich soms 14 uur per dag op in zijn kamer... Om naar rockalbums uit de jaren 50 te luisteren. Ik heb hier voor mij liggende Double live LP van het concert uit 1970 vanuit het Londense Palladium. En uh, hij begint met het nummer High Heel sneakers. Luistert u naar José Feliciano. Well, good evening ladies and gentlemen, and welcome to the London Palladium. You may wonder when the curtain goes up. There's a lot of microphones on the stage, and you might think to yourself, what's this about? Well, tonight's performance is being recorded, and we'd like you to give a wonderful English London welcome to the one and only Jose Feliciano. Openingsnummer High Heel Sneakers van het live concert vanuit het Palladium in Londen in april 1970. Straks komen we terug bij uh, dit live concert. We gaan nu eerst even weer terug naar Sergio Mendes. Hij had die tijd dus gehad met die platina, uh, uh, platen die hij had gemaakt en het grote succes van Mas Kenada. Maar op een gegeven moment ging de carrière uh, van Mendes uh, ja, een beetje naar beneden in de jaren 70. Maar hij bleef zeer populair in Zuid-Amerika en Japan. Hij bleef de Braziliaanse muziek ontwikkelen met onder andere Stevie Wonder die de R&B hit The Real Things schreef. In de jaren 80 maakte hij weer succesvolle platen. Zo had hij in 1983 een grote hit met Never Gonna Let You Go. Maar zijn echte successen kom pas met zijn album Brasiliero in 1992. Daarmee won hij namelijk een Grammy. Wij gaan terug naar die LP Sergio Mendes en Brazil 66. En met zijn vertolking van het nummer van Lennon en McCartney, With a Little Help for My Friends. I sang out of tune, I just stand up and walk on me Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm all try with a help from my friends. What do I do when my love is away? I feel by the end of the day A little help van my friends in de uitvoering van Sergio Mendes in Brazil 66. Terug naar 1970, terug naar het live concert dat José Feliciano gaf in de Palladium. Op zijn zeventiende stopte Feliciano met school om in nachtclubs te gaan spelen. Dit was om zijn familie te onderhouden. In hetzelfde jaar sleepte hij in Detroit zijn eerste professionele contract binnen. In 1967 schreef Feliciano het nummer No Dogs Allowed, naar aanleiding van de weigering zijn blinde geleidehond toe te laten tot Groot-Brittannië, waar hij een optreden zou geven. De strenge quarantaine maatregelen van die tijd waren ingesteld uit angst voor hondsdolheid. Dolheid. In 1971 scoorde hij zijn grootste hit, Kees Herra. stond één week op de eerste plaats in de Daven de 30. Terug naar die live versie van No Dogs Allowed, waarin het verhaal wordt beschreven dat zijn hond niet mee mocht in 1967 naar Groot-Brittannië in verband met die quarantaine regelen. Regels, maar die live versie van dit nummer tijdens dit concert werd wel in 1970 een grote hit. Luistert u naar No Dogs Allowed? I we terug naar uh, 1970, het Palladium, met het live optreden van José Feliciano. Nog even terug naar Sergio Mendes, van die beruchte, beruchte en bekende LP, die zelfs uh, uh, platina werd. Sergio Mendes in Brazil 66. Goed, dus dan, we, hebben, we hadden al een cover van de uh, Beatles, we krijgen er nog eentje. We hadden dus With a Little Help for My Friends. En luistert u nu naar Sergio Mendes in Brazil 66 in hun vertolking van Fool on the Hill. us Zover de met Platina bekroonde LP, Sergio Mendes en Brazil 66. En u luistert naar hun uh, vertaling van Fool on the Hill. Verder staan er nog meer uh, grote nummers op, die uh, ja, covers. The Look of Love. En uh, Mascenada uiteraard, Pretty World, Fool on the Hill, Scarborough Fair, Bim Bom van Giao Gilberto. Een uh, echt een, uh, ja, moet ik zeggen, een pareltje in mijn platencollectie. Terug naar 1970, terug naar april in 1970. Het live concert van José Feliciano vanuit het Palladium in Londen. We, zetten, we laten twee nummers achter elkaar horen, want die lopen eigenlijk in elkaar over. Het zijn twee uh, ja, gouden oude. Allereerst uh, kunt u luisteren naar California Dreamen, gevolgd door Light My Fire. Ja, het applaus duurt langer dan we hadden verwacht, luisteraars. Maar goed, we gaan zo meteen wel door met uh, Light My Fire. Een prachtige uitvoering van hem. Uh, namens uh, Pascal en uh, ondergetekende uh, hoop ik dat wij u twee uur hebben kunnen verblijden met vinyl. Volgende week uh, is uiteraard Ruud weer op zijn vaste plek. En uh, Ruud, we, we wachten met smart op je. En uh, Pascal, nogmaals bedankt. Luisteraars bedankt. Tot volgende week, woensdagmiddag, twee uur, de vinyljaren met Ruud Jansen. I must say I'm very, uh, oh, how would you say it? <clears throat> anybody have a, anybody have a, have an English book? you? No, I, uh, I'm just real, really, and happy to be here, and I'm just proud to, to be back in England again. I'd like to dedicate this next song to all the ladies in the audience. Here we go now. And uh, let's say they have some pretty, pretty, beautiful girls out here. Yeah. I, and I can tell because, you know, up, from up here, I can smell all that perfume. <laughs>